4 uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De Bosnisch-Servische ex-generaal Radko Mladic is vanuit zijn isoleercel in Scheveningen overgeplaatst naar een gewone afdeling. Volgens zijn advocaat heeft hij onder meer geschaakt met de medegevangenen van het Joegoslavië-tribunaal. Met zijn oude politiek leider Karadzic heeft hij geen contact. Verder moest Mladic zes tanden laten trekken bij de gevangenisstandaards en is er een team van artsen gevormd dat toezicht gaat houden op zijn gezondheid. De oud-generaal heeft eerder dit jaar twee herseninfarcten gehad... waar hij niet voor is behandeld. Mladic staat terecht voor onder meer oorlogsmisdaden... en volkenmoord in Srebrenica. Op 4 juli gaat het proces verder. In China zijn meer dan 600 kinderen ziek geworden door loodvergiftiging. Onder hen zijn ruim 100 kinderen. Volgens Chinese staatsmedia gaat het om werknemers... van aluminiumfoliefabrieken en hun familie. Het lood wordt gebruikt bij het verwerken van het aluminium. 26 volwassenen en alle kinderen zijn zwaar vergiftigd. In China waren de afgelopen jaren vaker gifschandalen. Vorige maand werden 74 mensen opgepakt... nadat tientallen mensen ziek waren geworden... door vervuiling van een batterijfabriek. Voormalig sportverslaggever en presentator Bob Spaak is overleden. Hij geldt als een van de architecten van Sport in Beeld... de voorloper van Studio Sport. Hij was op zondagavond jarenlang het gezicht van het programma... en gaf commentaar bij het schaatsen, atletiek en voetbalwedstrijden. Bob Spaak is 93 jaar geworden. Jeroen Molen is 60 geworden in de 24-uursrace van Le Mans. De Nederlandse autocoureur reed samen met een Fransman en een Tsjech in een Lola. Dat is een Britse sportwagen. De race werd gewonnen door Audi. De plaatsen 2 tot en met 5 waren voor Peugeot. Jan Lammers haalde het einde van de race niet. Zijn hybride wagen viel in Le Mans uit met technische problemen. Het weer het is zonnig en vrijwel overal droog. In de loop van de middag sluierbewolking. Het is tussen de 18 en 21 graden. Morgen bewolkt en af en toe regen. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is een aanreding geweest op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen het knopen Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld staat 4 kilometer. Bij Den Haag zijn twee rijstroken dicht. Er is een nieuwe Nederlandse munt, het schilderkunstvijfje. Deze herdenkingsmunt is geslagen door de Koninklijke Nederlandse munt... om onze oude meesters en de schilders van nu te eren. Bestel hem op herdenkingsmunt.nl of haal hem op het postkantoor. En maak met de actiecode op de officiële verpakking... kans op een gouden tientje ter waarde van 360 euro. Bestolen door de zuster. Oude hulpbehoevende mensen die in hun eigen verzorgingstehuis... worden beroofd door het personeel. Het is toch al een soort schandvlek op onze samenleving. In KRO Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2.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 Steun de Neerstichting en draag bij aan de draagbare kunstnier. Ga naar neerstichting.nl Bijna vier minuten over vier bent weer terug bij Langs de Lijn. We beginnen in Wassenaar bij de EAL-hockeyfinale HGC Club de Campo. Gerard de Groot. Tweede kwart is net begonnen en HGC heeft zojuist een periode van twee minuten met tien man overleefd. Omdat Conor Grimes aan de kant werd gezet. Domme overtreding hoor, maar op het middenveld helemaal niet nodig. Maar hij moest er wel af. Maar dat hebben ze overleefd, dus ze kunnen weer aan aanvallen gaan denken. Maar het is nog wel steeds 0-0. Criterium du Dauviné, Wie denkt daar aan aanvallen? Joris van den Berg. Twee Fransen denken aan aanvallen. Pinot en Veukler hebben een minuut en tien seconden voorsprong op een groep van een man of 25. Met daarin alle toppers uit het klassement, inclusief de Nederlanders Geesink en Ruig. De slotklim nadert. Neptunus tegen Kinheim en werpers die er misschien af moeten en die oud Zeker eraf moeten, Tom. Op dit moment komt er een nieuwe werper bij door Neptunus, Leon Boyd. Een halve Canadees, halve Nederlander. Heeft ooit nog even als prof gespeeld in Amerika, maar dat was geen groot succes. Hij komt vervangen. Kevin Heistek, de werper van Neptunus. We zitten in de eerste helft van de zevende inning. Stand nog altijd 2-2. Moto, GP, nee, 125 cc, hoor mij, Hans Verlozenoord. Met toch flink wat valpartijen ondertussen. Zojuist Sergio Cadea van de motor. Eerder ook maar Maverick Vinales. Maar helaas heeft Jasper Iwema daar niet van kunnen profiteren. Hij is twee ronden geleden gestopt in de pits. Heeft zijn motor ingeleverd. Voor hem is de grote prijs van Engeland voorbij. Al deze sport volgen we dit uur. En natuurlijk ook Nederland-Oostenrijk. Het volleybal wat op het punt van beginnen staat. Of you, oh, what hijacked my world at night? To a place in the past, we've been cast out of oh, now. We're back in the fire.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 de muziek vanmiddag in Langselein. Back on the chain gang van de Pretenders. Volleybalberichtje. Eerste Nederlandse volleyballers. De vrouwen zijn als vijfde reinigers bij de Masters in Montreux. Een jong Nederlands team won in de strijd om de vijfde plaats van Duitsland met 3-1. Dat mag een opmerkelijk best goed resultaat heten. Maar hoe doen de mannen volleyballers het? Want die spelen voor de tweede keer het weekend tegen Oostenrijk thuis, Lars Geerts. We doen het iets minder dan gisteren, zou ik bijna zeggen. Gisteren won de ploeg natuurlijk met 3-0 van Oostenrijk. Dat klinkt ook eenvoudiger dan het was hoor. Het waren drie lange sets. Laatste set zelfs 28-26. Dus ver over de 25 heen. En nu is de eerste set bezig opnieuw in het topsportcentrum in Rotterdam. Goed gevuld. En het is 11-10 in het voordeel van de Oostenrijkers. Ik heb het idee dat ze de video van de wedstrijd van gisteren nog eens goed bekeken hebben die Oostenrijkers. Want de aanval van Nederland wordt bijzonder goed gelezen. Iedere keer als er uh, een speler aan het net komt en de bal wil slaan. Wordt hij opgewacht door 2 à 3 mensen die een blok neerzetten. Zelfs de snelle middenaanval waar Nederland over het algemeen vol van profiteert. Met onder andere Rob Bontje werd afgeblokt. Ook Tijen Vlam, ook Midderman werd ook afgeblokt. Je ziet dat Nederland op zoek is naar een nieuw tactisch plan om de Oostenrijkers te kunnen verslaan in deze wedstrijd. En dat schijnt nu te lukken. Het is inmiddels 11, 12. Nederland is weer een paar puntjes bijgekomen. Maar het is dus belangrijk om van dit Oostenrijk te winnen. Want zo blijf je in het spoor. Van Spanje. Spanje heeft één puntje meer in deze European League. En als Nederland in de buurt kan blijven, dan kunnen ze wellicht eerste worden. En dat geeft recht op een plaats in die finale ronde. En zelfs als je tweede wordt, heb je nog een kans. Het tweede wordt in de pool, want de beste nummer twee gaat ook door naar die finale ronde. En dat vindt bondscoach Edwin Benne belangrijk, want hij wil de jonge selectie die hij heeft opgesteld zoveel mogelijk wedstrijden geven. Jeroen Rauwerding zorgt ervoor dat Nederland langs zij komt. Het is 12-12 in de eerste set. We gaan het weer hebben over Le Mans, waar het weinig coureurs gegund is om te debuteren. In de 24 uur van Le Mans niet uit te vallen en dan ook nog de auto over de finish te mogen rijden. En Jaap van Lagen is zo iemand. Hij eindigt in zijn Porsche overal als 23e en in een soort geschoond klassement... waarin het team streed met Ferraris, Corvettes en ze als zevende. Louis Dekker stond naast deze rookie toen hij zijn helm afzette. Terwijl aan het begin van de pitstraat de speaker vooral oog heeft voor de winnaars. 100 meter verderop komt Jaap van Lage aanwandelen. En Jaap straalt van oor tot oor, is kletsnat van het zweet. Hij heeft gedebuteerd in een Porsche op Le Mans. Hij kreeg de eervolle taak om hem over de finish te racen. Er wordt gefeliciteerd, er vliegen mensen om de hals. 23ste voelt dat als winnen. Ja, drie dus algemeen een zeven in de uh, klasse. Natuurlijk uh, zijn er heel veel auto's uitgevallen, maar dat is ook de kunst om, uh, om de auto een heel over de finish te brengen. En uh, ja, dat is gelukt, uh, we hebben wel wat problemen gehad helaas. Want we hadden, we hadden echt kunnen winnen als we geen problemen hadden gehad. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk wel wat problemen. Ja, fantastisch. Gewoon uh, super trots op het hele team. Zullen we een paar stappen naar binnen zetten, want dat volkslied dat kennen we wel hè? Dat hebben we vaker gehoord. Absoluut uh, groot compliment voor het hele team. Uh, de snelle samenwerking, en uh, echt uh, fantastisch. Uh, de smaak zeker naar meer. Het was een debuut en tijdens een debuut moet je ook genieten. Maar daar kom je natuurlijk helemaal niet aan toe. Ja, ik ben nu aan het genieten. En de, laatste, uh, de laatste uur moet ik uh, voor mijn rekening nemen. Dat is natuurlijk fantastisch dat je de auto over de finish mag brengen. Is dat een eer? Ja, dat is absoluut een eer. En uh, zeker als je als rookie uh, voor het eerste deelneemt aan Le man. En dan uh, reed je nog achter de Audi, dus we uh, waren goed in beeld met de bosje. Maar kwam het zo uit of was het van tevoren bedacht? Nee, ik, uh, ik had het al helemaal omgekleed. Ik had de tas al ingepakt. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Eigenlijk zou Marco Holzen de laatste in doen. Maar uh, toen kwam Rudy Penners dus naar me toe van, uh, wil jij de laatste in doen? Ik zei ja, ik heb alles al ingepakt, maar uh, ja, toch wel leuk. Dus dan heb ik alles eruit gepakt en uh, heb ik toch de laatste in mogen doen. Ga je boordevol verhalen terug naar Nederland? Dat sowieso. Welke verhalen? Ja, hoe, hoe fantastisch het was en uh, hoeveel mensen hier zijn. En, uh, ja, een vierde een uur is uh, schitterend om te doen. Maar Le Mans is heel speciaal. Is echt heel anders dan alle andere vierde uur races in de wereld. Waarom? Omdat het gewoon top of the world zoveel mensen, honderdduizenden mensen. En gewoon de traditie, hoe ze dat allemaal doen ja, dat geeft zo'n speciaal gevoel. En uh, als je als rijden dus uh, Le Mans hebt mogen doen, geweldig. Krijg je onderweg tijdens die rondjes zo'n vier minuten. Krijg je veel mee van het reuzenrad, de botsauto's, de camping. Ja, ja, drinken, staan, de drinkende denen, de zuipen de Engelsen. Ja, er staan zoveel mensen langs de baan, op de baan. Ja, dat is geweldig, geweldig. En dan kom je ooit thuis en dan wil je het allemaal aan je ouders gaan vertellen. Maar die ouders, ik zal het nog even herhalen voor de mensen die het niet weten, die hebben geen benul van Le Mans en die vinden het ook helemaal niks wat je doet. Die ja, zeggen de zondag, dat is voor andere dingen. Die, als ik het verhaal vertel dan zijn ze ook wel trots. En uh, dan vinden ze het ook absoluut wel leuk. Binnen een week moet je weer in een Porsche aan de gang. Ja. Een gewone race. Ja. ja, een gewone race. Dat wordt afkicken. Nou, dat is niet vervelend hoor, dat is ook leuk. Ja, absoluut. Een droombaan. Ja. Zien we je, je volgend jaar terug? Ik, uh, ik hoop het wel, uh, Ligt is het zeker in, uh, in het leven, dus uh, we zullen zien. Ik ga zeker mijn best doen en uh, we zullen zien. Ja, het hangt meer van sponsors af dan van de coureur meestal, hè? dat is de harde andere kant van de autosport. Ja, de autosport kost een hoop geld, dus uh, iemand uh, zal het plaatje moeten betalen om dit te kunnen, kunnen doen en uh, wie dat gaat betalen, ja, dat is altijd weer een vraag. Uh, dus, uh, we gaan het zien, uh, ik hoop dat ik uh, volgend jaar weer van op tijd ben. Jaap van Lager vertelde dat aan Louis Dekker. We gaan naar Silverstone, Hans van Loosnoord. Bijna aan de finish van 125e c. Ja hoor, dat duurt niet zo lang meer. We zitten in de laatste ronde en uh, ja, die plaat met het Duitse volkslied... die kunnen ze wel even lenen van Le Mans, want die hebben ze vandaag hier ook nodig. Want Jonas Volker gaat zijn eerste Grand Prix winnen... en dat is een hele knappe prestatie voor de 17-jarige Duitser. Echt... Schitterend zoals hij de laatste ronden, de Fransman, de felle Fransman, mogen we wel zeggen, Johan de Zarko heeft losgereden. Volker op dit moment op die brede baan, 17 meter breed. Dat circuit van Silverstone, dat is echt gigantisch. Daar verzuipen die 125 cc machientjes bijna op het asfalt, zou je zeggen. In hoeverre ze dat sowieso al niet op de natte baan doen. Maar Volker heeft de zaak uitstekend onder controle. Hij rijdt hier zijn 43e Grand Prix. 17 jaar jong is hij en een ja, groot talent voor de toekomst. Hij staat derde in de tussenstand voor het kampioenschap. En hij gaat nu waarschijnlijk de tweede plaats toch overnemen van zijn landgenoot Sandro Cortese. Die zit wat verder achter hem. Hij kijkt nu nog even over zijn schouders. Schouders, John, uh, Jonas Volger. En uh, ja, daar zit Sarko. Maar hij kan uh, op de motor kloppen. Dat doet hij ook. Hij klopt op het, kuipje, op het racekuipje waar hij uh, nauwelijks achter gekropen is vanwege die, uh, vanwege die regen. Hij wint hier de grote prijs van Engeland. Johan Sarko wordt tweede. Op de derde plaats komt nu Hector Faubel over voor de streep. En dan is het wachten. Daarachter een close finish. Uh, Louis Salom. Hij rijdt voor de renstal van de Nederlander Roelof Walingen, waar Hans Paans, chef-monteur is. Die zet hier de uitstekende prestatie neer. Salom wordt vierde voor Efrem Farkes en Adria Martin. En dan is Nico Terol nog steeds niet over de finish Terol. Daar komt hij aan in de verte. Terol is de koploper in het kampioenschap. Die kan wel een deukje oplopen. Helemaal geen probleem. Die heeft zo'n gigantische voorsprong op de achtervolgers. Dat zal hij niet zo erg vinden. En ja, hij houdt niet zo van regen te rol. Maar als je een flink buffertje hebt, kun je ook eens een keer een wat mindere wedstrijd eh, permitteren. Volker dus, winnaar van de grote prijs van Engeland. Tweede Sarko en derde Fabel. Weer honkballen, Neptunus Kinheim. En Neptunus sturen een nieuwe werper de heuvel op, Andy. Maar luister even Tom, hier is hij hoor. Daddy, take me out to the ballgame. 6,5 in, ik zit erop in. 1, 2, 3 strikes, you're out in the old ballgame. Het uh, is 3-2 geworden voor Kinheim. en uh, Het was de 990ste honkslag in zijn carrière van Dirk van het Klooster... die ervoor zorgde dat Remco Draaier over de thuisplaats kwam. Uh, het is wel een, een hele aardige wedstrijd, uh, heb ik al gezegd... maar hij wordt onder protest gespeeld van Kinheim... Want Leon Boyd, die nieuwe werper, is Canadees en speelt uh, nog een aantal wedstrijden in de Nederlandse competitie. Maar staat ook zeg maar, onder contract bij een Canadese club. En dat schijnt niet te mogen dat je bij twee uh, verschillende clubs op, in hetzelfde seizoen onder contract staat. Als dat, uh, uh, ook al zijn dat twee verschillende competities. Dus speelt Kinheim verder onder protest. Dan moet de bond maar uitmaken hoe dat allemaal zit. Maar wat uh, het allerbelangrijkste is, is dat Kinheim dus een voorsprong heeft genomen in de eerste helft van de zevende inning. Door het puntje van Remco Draaier. 3-2 voor Kinheim. We gaan beginnen aan de tweede helft van de zevende inning als het take me out in de ballgame afgelopen is. Tweede helft van de zevende inning met Neptunus aan slag, maar wel een 3-2 achterstand. En wij gaan fietsen. Criterium du Dauphiné met Veuclair... die zich altijd wil laten zien. En wat gebeurt er allemaal achter Joost van de Berg? Heel interessante dingen. Als het niet bergop lukt, dan moet het maar bergaf... moet Robert Geesink gedacht hebben. Want in de afdaling van de Croix zette hij de teruggekeerde ploeggenoot Garate op kop van het peloton. En die voerde het tempo zo op... dat de twee gewoon zijn weggereden uit de groep met Wiggins... en al die andere grote mannen erin. En Geesink heeft... Nu een aardig had geslagen, hij is zojuist begonnen aan de slotklim naar Latouswier, net als de koploper. Die zit een 50 seconden voor hem. En Geesink is inmiddels bij die tweede man gekomen. Thibaut Pinot. Het groepje zit er wel vlak achter hoor. Een seconde of 15 achter Geesink. Maar het ziet er in elk geval goed uit. Geesink in die bekende stijl van hem. Licht verzetje. Staand, zittend. Hij zoekt nog een beetje naar de juiste verstelling. Het is niet zo'n zware klim. 15 kilometer aan. 5,8 procent gemiddeld. Het valt wel mee. En het ziet er voorlopig goed uit. Maar dat was het net ook. En toen was hij na 10 minuten alweer gezien in die aanvalval. Maar voorlopig, situatie. Veuculaire voorop, een kleine minuut erachter, Gesink en Pinot. En in het peloton wordt vooral nog verwacht en gekeken. AGC Club de Campo, het hockey. Gerard de Groot langzamerhand tegen de, de echte rust. Ze hebben een heleboel rust tegenwoordig. Maar dit wordt echt. echte. <laughs> ja, ja, dit is een echte rust van 10 minuten. En dan wordt er ook gewisseld van helft. Dan gaat dus AGC de andere kant op spelen. Spelen nu voor mij van uh, rechts naar links. En dan gaan ze van links naar rechts spelen. Nou, dat is duidelijk natuurlijk allemaal. Het is nog steeds 0-0. Dan zou je zeggen, ja, er is er weinig gebeurd. Nou, dat valt ook wel tegen. Want het is een wedstrijd die uh, maar goed in evenwicht is hoor. Meer in evenwicht dan ik verwacht zou hebben. Ik zei in het begin van de uitzending al dat ik uh, denk dat de Club de Campo de betere ploeg heeft, heeft op papier in ieder geval wel. En ook de competitie in Spanje hebben ze het beter gedaan dan HGC in de competitie in Nederland. Maar HGC heeft profijt van het feit dat bijvoorbeeld Rodrigo Garza er weer bij is. Hij is een Spanjaard. Hij is een ex-international van Spanje. En hij is voor HGC heel belangrijk. Heel lange blessure heeft hij gehad. In de slotfase van de competitie kon hij er af en toe eens bij zijn. En nu hier bij het Euro Hockey League finale speelt hij de wedstrijden voor HGC mee. Gisteren tegen Oranje-Zwarte 3 overwinning voor HGC. En vandaag tegen zijn landgenoten van Campo is hij er ook weer bij. En hij is belangrijk. Hij is belangrijke stuwende kracht op het middenveld van HGC. Voert de aanvoerlijnen aan naar de aanvallers van HGC. Krant, Staubers en Van As en Grimes. En dan ook Rodrigo Villa. Die staat er ook voorin bij HGC. En dan gaat het allemaal gesloten en goed. En als HGC nou maar een beetje ja, gedisciplineerd blijft honken, Een beetje simpel blijft hockeyëren. Niet al te ingewikkeld gaat doen. Dan kunnen ze dat Campo misschien best wel hebben in het verloop van de wedstrijd. Want op weg naar de rust is het nog steeds 0-0 met HGC in de aanvallende stellingen. Gaan we kijken wat er gebeuren gaat met Benschop van der Linde. En dan is het nu rust net toen van der Linde in de richting ging van de cirkel van Kampo. Campo, Campo moet ik natuurlijk zeggen. Blijft het hier 0-0 na twee keer 17,5 minuut. Want het wordt allemaal verdeeld in kwarten. Maar nu is er een echte rust van 10 minuten. 0-0 bij Kampo tegen HGC. Get There van Tim Knol. Wij gaan uh, volleyballen, Lars Geerts. Uh, het ging moeizaam, zei En We waren een beetje langzij bij Oostenrijk. Ja, en het gaat nog steeds een beetje moeizaam, hoor. Maar Nederland staat nog wel op voorsprong. 22-21. Het spel heeft even stilgelegen... vanwege een, een hele vervelende blessure aan de Oostenrijkse kant. Michael Laimer kwam verkeerd terecht bij, na een blok. En uh, verzwikte zijn enkel... Medische teams er snel bij. Zijn enkel werd heel snel ingezwachteld om de zwelling te voorkomen. Daarna snel e ijs erbovenop. bovenop. Hij ligt nu nog op het veld met zijn been hoog. De Oostenrijkers die hebben het adagium dat de wel niet al te groot mag worden. Dus heel snel intapen, goed ijs er bovenop. En hopen dat het allemaal weer goed komt. Want het kan vervelend zijn, zo'n blessure. Nederland uh, heeft daarna de draad weer, uh, weer redelijk opgepikt. Je ziet aan de Oostenrijkers dat ze nog wel even van slag zijn. Veel foutjes gemaakt. Ik moet wel zeggen dat, uh, dat Nederland ook even gewisseld heeft. Nimir Abdelaziz begon de wedstrijd als spelverdeler. Maar had wat moeite om langs de Oostenrijkers te komen. Om de goede... Uh, Posities te kiezen. En nu heeft Nico Freriks zijn plaats ingenomen. En zijn ervaring zorgt ervoor dat Nederland op setpoint komt. 24-21. En dan is het Freriks die met een linkshandige service mag proberen om de wedstrijd. of om de set binnen te halen. Dat lukt hem niet. Hij serveert hem net uit. En zo komt Oostenrijk een puntje terug. Neemt niet weg dat Nederland nog steeds twee setpoints heeft. En dat weten ze in Rotterdam. Aan Oostenrijkse zijde gaat de spelverdeler ook serveren. Dat is Binder. Die heeft een, een lastige service. Daar heeft Gijs Jorna, de Nederlandse Libero al een aantal keren last van gehad. Het is een float service dit keer. Wordt opgevangen door Rauwedink. Eerste tempo van Tijen Vlam. Oftewel snelle bal door het midden. En prachtig gedaan. Het blok van de Oostenrijkers was daar niet op berekend. En zo pakt Nederland de eerste set. Ondanks wat moeite met 25-22. En de Ted Trumps. Ik lees het ook maar voor mijn blaadje af, want ik had nooit van zo gehoord. Dear Mr. President. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is uh, half vijf, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Jurij Tubenitski. De Bosnisch-Servische ex-generaal Radko Mladic is vanuit zijn isoleerzaal in Scheveningen overgeplaatst naar een gewone afdeling. Bij de gevangenisstandaards moest Mladic zes tanden laten trekken. Vladic staat terecht voor het Joegoslavië-tribunaal... en wordt onder meer verdacht van oorlogsmisdaden en volkenmoord in Srebrenica. In Madrid is het tentenkamp van demonstrerende jongeren opgeruimd. De betogers voerden wekenlang actie tegen onder meer de hoge werkloosheid in Spanje. De actie begon met duizenden betogers, maar het aantal is langzaam afgenomen. Volgens de jongeren gaat het protest verder op andere plekken, zoals op het internet. In China zijn ruim 600 mensen ziek geworden door loodvergiftiging. Volgens de Chinese staatsmedia gaat het om werknemers van aluminiumfoliefabrieken en hun kinderen. In China zijn vaker grote schandalen met gif. En IKEA neemt geen extra veiligheidsmaatregelen na de kleine ontploffingen van de laatste weken. Dat zegt IKEA in een reactie op de explosie van vrijdagavond bij IKEA in Dresden. Daar raakten twee mensen licht gewond. Eind mei waren er ontploffingen bij een vestiging in Nederland, in België en in Frankrijk. Maar bij Ikea zijn geen dreigementen binnengekomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Een mooie Pinksterzondag Zondag zit er bijna op. Vanuit het westen trekt nu hoge bewolking binnen. En als u naar boven kijkt kunt u misschien een kring om de zon zien. Vannacht raakt het steeds meer bewolkt. En later in de nacht kan het aan de westkust lichtjes gaan regenen. Het wordt niet zo koud als de afgelopen nacht. Het wordt 8 tot 12 graden. afgelopen nacht werd het plaatselijk nog 4 graden. Morgen is het een grotendeels bewolkte dag. In het westen regent het al vroeg. In de loop van de dag trekt de regen steeds verder naar het oosten. Veel regen valt er niet. Het zal wat lichte regen zijn of motregen. Ondanks de regen is het morgen wel zacht. Het wordt 19 tot 23 graden, dat laatste in Zuid-Limburg. En later in de middag begint het in het westen wat op te klaren. En dan krijgen we ook een paar buien. De wind waait morgen eerst uit het zuiden. Draait in de loop van de dag naar het zuidwesten. Bovenland een matige windkracht 3 tot 4... Aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig windkracht 5. Bij Tessel en Friesland net krachtig windkracht 6. Dinsdag en woensdag is het droog. Er zijn dan zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar 20 graden op dinsdag en 22 op woensdag. Na woensdag wordt het duidelijk wisselvalliger met buien en ook meer wind. Wind en regen, maar niet in Frankrijk bij het criterium du Dauphine, joris van den Berg, maar wel bergen bergen genoeg. Ze zijn aan de laatste berg begonnen. En inderdaad, mooi weer hier, 24 graden. En dat kon wel eens een mooi Nederlands wielerdagje gaan worden. En dan heb ik het niet over Rob Ruig, die keurig stand houdt in de groep met de grote mannen van het klassement van deze rittenkoers erin. Nee, dan heb ik het over Robert Geesink. Want de Rabobank kopman heeft zojuist aansluiting gevonden, samen met Thibaut Pinot, bij koploper Thomas Veugler. Geesink heeft met nog 8 kilometer te klimmen voor de poeg een voorsprong van een dikke halve minuut op de groep met vooral de Mannen van Wiggins voorin. Wiggins wil het tempo een beetje hoog houden... opdat de mannen die achter hem staan in het klassement... hem niet kunnen bedreigen. En daarvoor dus Geesink met twee tamelijk leeggereden Fransen. Want Pinot is al vanaf kilometer 12 in de aanval. En Veuclair heeft er net een heel intensieve aanval op zitten. Die was vooral in de afdaling gepland. Bergop is Veuclair nou eenmaal minder goed. Nog 7,7 kilometer. Het wordt spannend, want de groep daarachter zit op een half minuut. Maar in de aanval Robert Geesink... Met zicht op een ritzegen op La toespier. Gaan we naar het hockey weer. De Euro-Hockey League finale. HGC Troep, de Campo Geert de Groot. willen allebei vooral niet verliezen hè, tot nu toe. Het is uh, een, een, ja, een spannende wedstrijd. Het is niet allemaal erg mooi wat ik, uh, wat ik gezien heb tot nu toe. De tweede helft is uh, begonnen, het derde kwart. De helft wordt weer verdeeld in uh, twee keer 17,5 minuut met 2,5 minuut uh, pauze daartussenin. Nou, dat is begonnen. Het is 0-0. En zoals je zegt, uh, ze willen in ieder geval hier niet verliezen. En dan zit je in de rust met elkaar een beetje te praten hier op de pestribune... en dan denk je van nou, zou het uh, een uh, extra verlenging worden? Zou het een silver goal worden? Want dan spelen we twee keer vijf minuten... en als je dan scoort moet je in ieder geval die vijf minuten uitspelen. Ja, zover is het natuurlijk nog lang niet. Maar als je zo de ploegen ziet, als je zo inschat... de manier waarop ze de wedstrijd ingegaan zijn... en de manier waarop ze op dit moment nog steeds spelen... zoals je zegt, niet willen verliezen dan zou het best eens die kant op kunnen gaan. En dan zou het misschien nog ook zo mooi zijn... als we dan die shootouts gaan krijgen. Want ze nemen geen strafballen hier. Als het na verlenging nog steeds gelijk is... dan gaan we vanaf de 23-meterlijn één man op de keeper af laten komen. En dan moet hij zorgen dat hij binnen acht seconden heeft gescoord. Een heel spectaculair slot. In de Nederlandse competitie wordt dat ook getest na de zomer... als die gaat beginnen. Dus we gaan wat dat betreft veel beleven. Misschien hier op de roggewoning. Waar Club de Campo speelt tegen HGC in de finale van de Euro League. En het nog steeds 0-0 is in het derde kwart na anderhalve minuut. Like so many girls, Jenny Ran could sing, but. I... some way like the other girls jenny Wren took wing. she could see the McCartney natuurlijk dat kon je wel herkennen hè? met Jenny Wren. We gaan weer volleyballen. Nederlands Oostenrijk Lars Keets, waar de speaker volgens mij ook hoofd van de supportersvereniging is, hè? Uh, ja, dat, uh, dat is Arno van Solkema, Die is vroeger ook coach geweest. Uh, afgelopen seizoen trouwens nog van Landsteden Zwolle en hij uh, schreeuwt het Nederlands elftal uh, naar een overwinning toe. Hoopt die, maar voorlopig uh, zit dat er nog even niet in Nederland wel weer. Op gelijke hoogte gekomen in de tweede set, 8-8. Maar het, uh, het probleem is dat uh, Oostenrijk steeds die kleine voorsprong pakt. Eén puntje, twee puntjes. En dat uh, Nederland wat moeite heeft. Een hoge foutenlast, oftewel veel eigen ongedwongen fouten worden er gemaakt. Af en toe wat miscommunicatie tussen beide uh, uh, spelers aan de buitenkanten van Rekom en Hoogendoorn. Wie pakt wat en wanneer en waarom. En dat zie je uh, op het veld terugkeren, wat, wat onzekerheden. Uh, daarom is ook Nico Frijiks blijven staan. 30 jaar inmiddels hij al jaren in het nationaal team. Afgelopen seizoen in Spanje gespeeld bij Almeria en deed het daar uh, bijzonder goed. Maar kiest er toch voor om terug te keren naar België. Volgend seizoen weer bij Hij Heeft inmiddels al op meerdere plekken in Europa gespeeld. En dat zie je er ook aan af in het veld. Hij weet wat hij moet doen. Hij weet wel waar de gaten in de verdediging van de Oostenrijkers zitten. Maar dan is het natuurlijk aan de aanvallers om dat uh, af te maken. En dat, ja, dat doen ze op dit moment nog niet. Stand 9-9 inmiddels. En nu Rob Bontje, Twee ervaren jongens bij elkaar. Nico Frederiks en Rob Bontje. Zij zorgen ervoor dat Nederland er weer een puntje bij krijgt. Het is inmiddels 10-9. Neptunus, Kinheim dan ook puntjes sprokkelen. Gaat Kinheim weer winnen? En ja. ja, het ziet er wel naar uit, hoor, want het staat 4-2. Dat doen ze wel goed. Foutjes uh, uh, die zijn zeldzaam in deze wedstrijd. Maar een foutje dat gemaakt wordt in het veld van Neptunus... werd meteen afgestraft door Brian Engelhard zelf... op de honger gekomen via een honkslag. En toen hij de derde honk ging stelen... werd er een uh, verkeerde aangooi gedaan door de achtervanger. En kon uh, Engelhard, het vierde punt voor Kinheim scoren. staat dus met 4-2 voor in deze hele langzame wedstrijd. Want uh, twee uur en drie kwartier bezig. En nu zitten we pas in de eerste helft van de achtste inning. We krijgen een nieuwe werper bij uh, Neptunus. Leon Boyd wordt vervangen door Ashes. Die moet het dan maar dicht zien te houden. Maar het verschil is twee. Zegt niet al te veel in het honkbal, Maar toch, de, tijden, de tijd begint uh, te dringen voor Neptunus. Nog maar twee slagbeurten na deze, inning van, uh, na deze slagbeurt van Kinheim. Die nog steeds gaande is. Twee man uit, dat wel. Eerst en tweede bezet En Kinheim leidt met 4-2 tegen Neptunus. Kijk voor mij een voetbalbericht, want het is zover. PSV heeft Balas Djuchak verkocht aan het Russische Anji Magarachkala. 24-jarige aanvaller die nog tot juli 2015 onder contract stond... levert PSV ongeveer 14 miljoen euro op. Geld wat de Eindhovenaren momenteel goed kunnen gebruiken. Anzhi, om ze maar even wat makkelijker te noemen... staat momenteel tweede in de Russische competitie. En ook Roberto Carlos bijvoorbeeld speelt daar. Om u maar eens even een idee te geven. Nummer 2 van Rusland koopt dus Balazdjuchak voor 14 miljoen van PSV. We gaan weer wielrennen, want er was een Nederlander... en niet zomaar een Nederlander, in de aanval. Criterium Dudoufine. Joris van den Berg. En het gaat hem niet lukken, vrees ik. Jammer, Geesink probeert het twee keer vandaag. En twee keer komt hij gewoon niet ver genoeg. En gebeurt er achter hem iets waardoor die aanval geen hout snijdt. Hij zit nu voorop met Veuclair, met Pinot. En inmiddels is Chris Anke aangesloten. Maar met nog vier kilometer voor de boeg is het peloton vlakbij. Vijftien seconden daarachter. En dat komt ook door enkele aanvallen van Jurgen van den Broek. Eigenlijk de gevaarlijkste man in het klassement als je het hebt over de dreiging van de gele trui van Wiggins. Daar gaat Van der Broek weer. En weer zit Fino Coerhoff goed op het wiel. En weer is er toch wat opgeleefd. Evans ook alert. En Wiggins volgt. Wiggins is zijn ploegenoten kwijt. Rigoberto Oeran heeft veel werk gedaan. Maar staat geparkeerd. En er gaan meer mensen overboord. Rob Ruig heeft heel lang stand gehouden in deze groep. En Van der Broek probeert het tenminste. Voor de rest is er heel, heel weinig gebeurd in deze etappe. Dus Geesink zit nog altijd voorop. Met twee uitgepierde Fransen aan het wiel. En die Deen Seurissen en nu op 9 seconden daarachter de sterke van de broek met fino Kurov in het wiel. En vlak daarachter de nog steeds goed loerende en afwachtende mensleider Bradley Wiggins. Zijn eindoverwinning in de Dauphiné is 3,8 kilometer van hem verwijderd. Gerard de Groot, 0-0, 0-0, Ja, nog steeds Tom, 0-0, een uh... 10e minuut zitten we inmiddels van de tweede helft, van het derde kwart dus. En de mannen hebben hard gewerkt, hard gespeeld, hebben zwaar moeten verdedigen. hebben zwaar moeten werken voor de aanval. En dan gaan er wat vermoeidheden meespelen in deze fase van de wedstrijd. Dan komen er ook kansjes, komen er ook mogelijkheden. Achterin bij de Spanjaarden was het Sevi Van As die losgelaten werd. En die kreeg een mooie mogelijkheid om de bal in het doel te haken. Maar hij ging aan de verkeerde kant van de paal. Voor Van As en voor HGC natuurlijk. Dat was eigenlijk tot nu toe de enige echte grote mogelijkheid van de hele wedstrijd. Want ook de Spanjaarden hebben niet veel kansen gekregen. En als je naar de Spanjaarden ziet, en dan ga je vooral op van die spelers letten... en dan let je natuurlijk op die Erik-Jan Idding, die hier vroeger bij HGC speelde. En hij is al helemaal een Spanjaard geworden, hoor. Ageert tegen elke beslissing van de scheidsrechter, Heeft een beetje halflang zwart haar. Zo'n uh, Nadal-baartje heeft hij uh, op zijn kin zitten. Het is echt een Madrileen geworden. Die fel speelt, die veel gemotiveerd uh, speelt. Die wijst en die gebaart... En die de bal graag wil hebben. Hij speelt nu scherp in de spits met naast zich. De man van HGC, dat is Short. En die gaat kijken of hij die, die inning uit de wedstrijd kan spelen. En HGC nu in de verdediging. Spanjaarden weer met de arm omhoog. Omdat er een overtreding is gemaakt door Van der Linden op Rodriguez. Dat is juist, zegt de scheidsrechter. Aguilar neemt de vrije slag. Twee, drie Spanjaarden nu in de cirkel. Voor doelman Sam van der Ven. Kijken wat ermee gebeurt. Komt die bal in de cirkel. Die Spanjaarden gaan proberen natuurlijk een strafcorner te krijgen. Dat verlukt voorlopig niet. HGC HGC verdedigt uit via Benschop en een overtreding van Benschop of tegen, voor Benschop tegen de Spanjaarden. Nee, HGC weer in de rust achterin, rechts achterin. Gaan ze die bal rustig rondspelen naar de andere kant via short en gaan ze weer bouwen aan een aanval. 0-0 blijft het hier na 12 minuten in de tweede helft. De motoren en het zand, de MX2-klasse. De tweede manche, Herlings weer tweede in de eerste manche. Sebastian Timmerman, jij volgt die Grand Prix, hoe is hem vergaan in de tweede? Hij wordt weer tweede, maar dit keer uh, niet achter de Duitse Ken Hodgson, maar achter uh, de Brit Tommy Seoul. En die tweede plaats van Herlings in de tweede manche... is in ieder geval al genoeg om de Grand Prix te winnen. Zijn derde Grand Prix-overwinning van dit seizoen. Maar hij is ook de nieuwe leider in de stand om de wereldtitel. Want Ken Hodgson heeft geen enkel punt behaald in die tweede manche. De Duitser uh, ging aan de leiding, we uh, moesten bij de start alleen Jeffrey Herlings voor laten gaan, maar was Herlings eigenlijk al vrij snel in de eerste ronde voorbij. Liep ook snel uit tot een seconde of vier voorsprong. Maar in de derde ronde ging het helemaal mis voor Ken Rortschont. De teamgenoot, trouwens, van Jeffrey Hellings. Dat gebeurde uh, op een sectie, wat men het wasbord noemt. Daar zitten een aantal uh, uh, hellingen kort achter elkaar. De achterkant van zijn motor schoot als het ware weg. Hij kwam. Bovenop een Helling terecht met zijn voorwiel en ging er keihard af. En Roxen die zat uh, behoorlijk uh, minuten lang zat hij een beetje groggy langs de kant van de baan. Uiteindelijk is hij wel weer opgestapt, maar reed uh, op de motor direct naar uh, de pitch toe. Finish dus niet, behaalt geen punten. En dat betekent dat Jeffrey Herlings met de 44 punten die hij vandaag haalt en de Grand Prix zegen de leiding dus overneemt. Zes punten is het verschil... Herlings staat nu op 257 punten na 6 van de 15 Grand Prix. Hodgson staat op 251 punten. Ja, dat zorgde uiteraard voor een doelbleier Jeffrey Herlings, want hij kwam over de finish met één vinger omhoog. Ja, dat stond voor het feit dat hij die Grand Prix won, maar waarschijnlijk ook wel voor het feit dat hij al zelf berekend had dat hij de nieuwe leider is in de stand om de wereldtitel. Goede zaken dus voor Jeffrey Herlings. Volgende week is de volgende Grand Prix is, uh, ook in uh, het zuiden van Europa, namelijk in Spanje. En we weten trouwens ook nog dat Mark de Reuver straks niet meer van start gaat in de MX1-klasse. Hij viel in de eerste mars uit omdat hij uh, een enkel blessure die hij al had, eigenlijk nog zwaarder had gemaakt. En dan wil je eerst die enkel goed laten rusten. Dus de Reuver. En niet meer bij in Portugal. En ook trouwens, waarschijnlijk volgende week niet in Spanje. En daar in Spanje gaat Jeffrey Herlings van start met de rode nummerplaat. Want als je aan de leiding gaat in jouw categorie, mag je die rode nummerplaat dragen. Herlings, dus de nieuwe leider in de stand om de wereldtitel in de MX2 klasse. Kota Moon met Another Day Goes by Joris van den Berg. Het zit er bijna op, hè? Het zit er bijna op. Heel veel is er niet gebeurd. En nu gaan... 13 man sprinten onder ritzegen. Met helemaal van kop af. De man met de beste klimmersbenen in deze ronde. Hij leidt dan ook, ja, in het puntenklassement. Joaquin Rodriguez in de groene trui. Hij komt uit de Giro. En in de Giro was het toch wat teleurstellend voor de kleine Spanjaard. Hij werd vijfde. Wist geen ritzegen te boeken. En dan presteert hij onder de maat. Want dit is een renner die heel goed bergop kan rijden. Zeker als het stijl is. En hij rijdt nu in de slotkilometer fluitend weg uit dat groepje waarin dat gebeurt de hele dag al. Heel veel gekeken wordt in de slotfase. Waren er wat aanvallen van Jurgen van den Broek? Aanmechtige aanvallen. En die werden gecounterd door nota bene Vino Kurov en Evans. Wiggins deed niet, werd niks. Werd er één keertje afgereden in zijn gele trui. Maar hij kwam terug. En nu gaan de armen omhoog bij Joaquin Rodriguez. Hij won gisteren. Hij wint vandaag. Hij kijkt om. Hij heeft een gat geslagen van 30, 40 meter op de rest. En de rest komt aangevoerd door Robert Geesink hier over de streep in Latous 4. Geesink moet net de tweede plaats laten aan Thibaut Pinot. 3 Geesink, vier van den broek, vijf Vino Kurov. En dan komt juichend over de streep... Bradley Wiggins zijn gele trui is nauwelijks in gevaar gekomen... in deze iets wat teleurstellende slotetappe. Goed gereden, goed gewacht, slim gekeken ook van Joaquin Rodriguez. Hij heeft zijn sprint lang uitgesteld en hij pakt 2 op 2 in dit weekend. De dauphiné liberé zit erop. Bradley Wiggins wint. Robert Geesink heeft zich de hele dag getest. Kon niet echt overtuigen, maar dat hoeft eigenlijk ook nog niet. Dat moet over een maand in de zwaarste etappes van de ronde van Frankrijk pas gebeuren. Wij gaan volleyballen. Lars Geerts, tweede set. Nederland-Oostenrijk, Nederland won de eerste set. Komt nooit echt los, hè? Nee, niet helemaal, nee. En daarom zijn er ook wat wissels geweest, maar daar ga ik later over vertellen... Want het is inmiddels wel setpoint geworden in set 2. 24-20 met aan server Rob Bondje. Kijken wat hij kan. Hij heeft al twee goed gedaan. Nu kan hij wel goed opgevangen worden aan Oostenrijkse zijde. Zas is de man die je moet slaan. Die doet dat helemaal verkeerd. De bal gaat uit. En zo wint Nederland de tweede set met 25-20. Van wat je al zei Tom, het komt niet helemaal los. De jonkies aan de Nederlandse kant die hadden er moeite mee. Net zoals vorige week. En dus heeft bondscoach Edwin Benne besloten in de tweede set wat Italië ganger. ...op te stellen... Jan-Willem Snippen verving uh, Floris van Reekom. Snippen speelt in Italië in de A2, zoals dat heet. Oftewel de eerste divisie van het volleybal uh, daar in Italië bij Santa Croce. En ook Dick Kooi kwam in de ploeg. Die speelt wel in de eredivisie bij Monza. Doet het daar uitstekend. Hij heeft zich afgelopen week bij de ploeg gevoegd na een korte uh, vakantie. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat hij al zou spelen dit weekend. Hij zou alleen even rustig mee trainen. En dan later in, het, uh, in dit toernooi van de European League erbij komen. Maar blijkbaar vond Edwin Binnen dat het tijd werd om hem in te zetten. Dat is natuurlijk ook uh, uh, te bedenken, want Kooi is een uitstekende volleyballer met een gevaarlijke arm, zoals dat heet. Nederland dus, weer een beetje op de rit, ook geholpen door Oostenrijker foutjes, maar in ieder geval wel op een 2-0 voorsprong in zet. Gaan we even naar het hockey HGC Club de Campo Gerard de Groot. Zijn we even aan het rusten? Het is 0-0, even rusten. De technical officer is hier, de Nederlander Rogier Warris. En hij heeft de belangrijke taak om na iedere speelperiode... met zo'n spuitbusje, met zo'n toeter erop, het veld op te lopen en dan te toeteren. En vooral voor hem is het natuurlijk uitgevonden, die vier kwarten van de wedstrijd. Want in plaats van twee keer in de wedstrijd mag hij nu vier keer op de toeter blazen. Hij heeft dat zojuist gedaan na het derde kwart. Het is nog steeds 0-0. De kansen zijn op dit moment voor HGC, moet ik zeggen, hoor. De wedstrijd schuift een beetje op in de richting van... de. Hagenhuis. Dat is verrassend dat Club de Campo zich in dat derde kwart vooral een beetje heeft terug laten dringen. Dat HGC de kansen heeft gekregen, niet heeft gegrepen. En HGC mikt natuurlijk straks op die strafcorner. Het zou me niet verwazen hoor dat Timo Kranstrauber hier gewoon de man of the match gaat worden, de winnaar gaat worden. Want hij ziet er naar uit dat als hij de eerste de beste strafcorner krijgt, dat hij hem er gewoon in doet. Net als gisteren tegen Oranje Zwart. We gaan zo weer beginnen aan het vierde kwart, de laatste 17,5 minuut bij een 0-0 stand.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 Broken glass heroes met uh, Let's Not Fall Apart brengt ons aan het einde van dit derde uur van langs de lijn. Straks in het vierde uur zijn we met u terug. Het laatste kwart van de Euro Hockey League Finale en de derde set. Nederland, Oostenrijk, volleybal en natuurlijk het honkbal. En de lijn. Op één. Instituut Itza presenteert. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Dus er was een ja stoel stoelen vooral. Dan hoor je een lichtje naast de stoel. Het instrument dat ik ontworpen heb, het heet Estrello. Nou, dit is natuurlijk koebellenmachine bijvoorbeeld hier. Boord, tot plein. Als ik de pedaal verder induw. Rits piano. Wat een, een dorp zonder muziek is niks. Nieuwsgierig naar meer...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 Steun de actie Brandalarm op wakkerdier.nl Dit is Radio 1.